NOS Nieuws van 4 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Spaanse Hoge Rechtshof is een onderzoek begonnen... naar het verblijf van een van de Franse aanslagplegers in Madrid. Amedie Koulibaly, die vorige week in een koosjere supermarkt in Parijs... via mensen doodschoot, was een week voor de aanslag... nog met zijn vriendin in de Spaanse hoofdstad.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 Oud-directeur Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau wil voor D66 de Eerste Kamer in. Op de voorlopige kandidatenlijst staat hij op plaats 7. Eerder ja, was al bekend geworden dat oud-voorzitter Renoy Kan van de Sociaal-Economische Raad kandidaat is voor D66. Hij staat op plaats 4. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Tom de Graaf. Op de voorlopige lijst staat ook de naam van Arabist en publicist Petra Stine. D66 heeft nu vijf zetels in de Eerste Kamer. De films The Grand Budapest Hotel en Birdman zijn de grote kanshebbers voor een Oscar. Beide films zijn negen keer genomineerd, onder meer in de categorie beste film. Ook Boyhood is in die categorie genomineerd. In totaal kreeg deze film zes nominaties. De korte Nederlandse animatiefilm A Single Life is ook genomineerd voor een Oscar. Het weer af en toe regen of motregen, de wind neemt langzaam af, maar forse windstoten blijven mogelijk. Het is een graad of negen, morgen af en toe zon en het wordt dan zeven graden. Dit was het in Wissel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Eenbrugge en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer file. De A10, de ring van Amsterdam bij Knopend Koenplein 2. A12, Arnhem-Utrecht bij knooppunt Grijzor 2 kilometer door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. A20, hoek van Holland-Gouda tussen Spaanse Polder en knooppunt plein 3. En op de A27, Utrecht-Gorkum bij Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Na twee uur genieten met Bart van der Meer... is het weer tijd voor Muziek Boulevard Live. Een hele goede middag luisteraars. Het is vandaag... 15 januari 2015. Wat kan u het volgende twee uur verwachten? Om half vijf de column van Mandy Schorel... en om half zes het weer voor het komend weekend. En zoals altijd starten we vandaag weer met de Beatles... en wel met Mother's Nature's Son... van de White Album uit november 1968. En uiteraard weer een compositie van Lennon en McCartney. Gevolgd door... Karl Kraajenhof met Treintje Oosterhuis en Janine Jansen... Nu dat jij er bent. Ik wens u een hele goede middag en mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. huiskamerproject ook samen. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Je bent van harte welkom. Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u van half twee tot vier uur deelnemen aan spelletjes en creatieve activiteiten. Creatief? Bijvoorbeeld koken, bakken, kaarten maken, handwerken, schilderen, spelletjes, joelen, klaverjassen, rummikuppen, biljarten, en zitdansen. Er is volop keuze. Kosten? 3,50 per keer, inclusief een kop koffie. Het is ook mogelijk eerst aan te schuiven bij de eetclub voor een warme maaltijd. Deze moeten dan wel minimaal een dag van tevoren bestellen. De kostprijs? 8,50, inclusief de middagactiviteiten. Ook elke eerste en derde zondag van de maand brengen de senioren samen een groot deel van de dag door in het gebouw aan de Flemmingstraat 55. En elke vierde zondag ook samen in het heik. Burgemeester Nijmanlaan. Opgave via 5740330. De huiskamer van Ook Samen is het hele jaar open. Dus ook in de zomermaanden. Ook Samen is een samenwerkingsproject van de gemeente AMI Pluspunt en Ook Zandvoort. Ook Zandvoort voert het project uit. You ain't nothing but a hand of door. maar door een technisch probleempje, kon het niet Karel Kraaienhof die ik eigenlijk had aangekondigd. Dus het wordt straks, ik hoort hem straks nog eventjes van mij. We gaan eerst even naar wat anders luisteren. Volgens mij zijn de technische problemen opgelost en we gaan nu luisteren naar Karel Kraijenhof en Treintje Oosterhuis. Nu dat jij er bent. fever all through the night, sunlight sets the daytime, moonlight's up the night, I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right, you give me fever, Everybody's got the fever that is He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever When we kiss it, fever with my flaming youth Fever, I'm a fire Fever, yea, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas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 Afgelopen vrijdag is de geboren zandvoorter en courterier Frans Molenaar overleden. Molenaar lag in het ziekenhuis nadat hij vlak voor de jaarwisseling van de trap in zijn appartement in Amsterdam was gevallen. Hij miste een treden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar bleek dat hij enkele gebroken ribben had. En een gebroken middenvoetsbeentje. Afgelopen week ging het steeds slechter met hem en vrijdag is hij overleden. Wellicht had hij door de val interne letsel opgelopen. Molenaar zat nog vol ideeën. Zo zou komend voorjaar zijn 99 e collectie het levenslicht aanschouwen... en de 100ste stond voor september in de planning. Het gebeurde slechts zelden dat een couturier 100 collecties maakt. Molenaar is diverse keren onderscheiden. Zo mocht hij in 2003 de Max Heijmansring in ontvangst nemen. Een tweejaarlijks oeuvreprijs. Frans Molenaar is 74 jaar geworden. Kleintje Oosterhuis presenteerde in Hilversum het nummer Walk Alone... de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2015 in Wenen. Tijdens een interview met de krant zegt zij... ik was vooral kinderlijk enthousiast. De reacties zijn te dusver erg positief. Binnen no time zit je in het refrein en echt in het liedje. Dat mensen dat ook vinden, vind ik een opluchting. Het betekent dat het liedje mensen meteen meeneemt in een bepaalde energieflow... Mensen kennen mij van heel andere soort muziek, namelijk van ballads, jazz en noem maar op. Dit zijn pareltjes, maar waarin ik wel ontzettend moet performeren. Walk Alone is voor mijzelf dan ook een soort verfrissing. Ik was ook heel toe aan zo'n frisse wind. Dat zou kunnen, ik heb wel de ambitie om met Anouk door te blijven gaan. Er is echter een goede klik tussen ons tweeën, maar dit, dit hele Songfestivalplan is zo snel gegaan, we hebben daar nog niet echt over nagedacht. Maar ik kan me voorstellen dat daar meer uit ontstaat qua samenwerking. Gaat Anouk mee naar Wenen? Ze gaat zeker mee. Maar of ze gaat zingen is nog niet duidelijk. Ze zingt wel op de single. Daar hoor je haar op de achtergrond. Wat ik zou willen? Ik zou het stoer vinden als ze meegaat. Dat ze daar ook gaat staan moet ook geen afleidende factor worden. Dat zegt zij zelf ook. Het gaat niet om mij. Ik ga mee als songwriter. Het zou leuk zijn als ze het doet... Maar het moet wel een functie hebben. Het moet geen aapjes kijken worden van... kijk leuk, daar komt Anouk oplopen. Dan ga je maar een ander concept van Anouk als je dat wil. Uh, ik weet niet wat mijn luisteraars daarvan vinden, maar ik ben bang dat ze hier de finale niet mee haalt. I'm mm. in, your eyes. Smoke gets in your eyes. De kolom van, van de week, van, de week. Van, van, van Dorpsverleden. Hoe leuk is het om meer te weten te komen over je roots, je achtergrond? maar ook de betekenissen achter bepaalde gezegdes, plaatsen, termen of uitdrukkingen. Ik kan uren luisteren naar verhalenvertellers die het verleden proberen levend te houden. Of het nu gaat om het kwartaalmagazine De Klink, van genootschap uit Zandvoort, tentoonstellingen in het museum, hopelijk blijvend, het grote Grand Broek, het behoud van oude foto's of verhalen over vroeger die de gewone mens typeren. Zandvoort kent vele nostalgische initiatieven... Ik onarm mensen die het verleden in ere behouden. Degene die weetjes boven de tafel toveren die niemand anders nog kent. Daarmee in gedachten eens terugproberen te gaan naar hoe anders het vroeger ging. Of misschien juist om te constateren dat de dingen veelal hetzelfde zijn gebleven. Echter alleen op een wat modernere manier. Hoe mooi kreeg ik ondanks een gedenkboek van oud-Zandvoort-inwoner Bertus Tempierik oud-hoofdagent van politie, strandpachter en bovenal levensgenieter. Ik heb mogen dwalen in zijn verhalen... over ontmoetingen en gesprekken die hij met mensen had... in zijn stamkroef in ons dorp. Over hoe hij tijdens zijn politiecarrière... drie personen van de verdrinkingsdood heeft gered uit zee... en over de koe op het strand. Omdat, zoals hij zelf uitlegde... ik gek werd van iedereen die in de strandtent... maar vroeg of de melk wel eens vers was. Ja, dat soort verhalen maken je legendarisch... Hoe plekken veranderen, gebouwen verdwijnen, nieuwbouw vereist. Het is interessant, juist ook voor jongeren, om te weten hoe alles was. En het verleden opslaan, zodat zij de ontwikkelingen later kunnen overbrengen op de volgende generatie. Anders krijg je zoals man liep of zijn werk had, toen hij aan een 23-jarige moest uitleggen wat een wolkman was. Als je dat soort verhalen moet gaan vertellen, weet je dat je ouder aan het worden bent. Ouder en heel veel rijker. Aan levensgeschiedenis dan, Wendy Schoorl. That I could give you I'd give to you A day just like today If I had a song That I could sing in my eyes, can make me cry, sunshine, on the water, looks so lovely, sunshine, almost Makes me high. If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale. De meeste studenten hebben en scholieren hebben geen idee wat hun te wachten staat als de leenstelsel wordt ingevoerd. Dat blijkt uit een enquête van verschillende jongerenorganisaties. Een op de tien denkt zelfs nog dat de basisbeurs in de toekomst blijft bestaan. Ook heeft meer dan de helft van de huidige studenten niet door dat hun laatste jaar studiefinanciering waarschijnlijk verdwijnt. We hadden wel verwacht dat de jongeren niet goed op de hoogte zouden zijn, maar de resultaten uit het onderzoek zijn schrikbarend, zegt voorzitter Michiel Stegers. De meeste jongeren hebben geen idee hoe zij hun studieschuld precies moeten gaan aflossen. Ongeveer 70% weet niet wat de maximale afbetalingstermijn is. Twee op de drie jongeren is er niet van op de hoogte dat de rente over de studieschuld niet de gehele looptijd vaststaat. Als klap op de vuurbijl onderschat ruim drie op de vier jongeren hun te verwachten studieschuld. Ook Annelotte Lutterman van het Landelijk actiecomité Scholieren is geschrokken. Het kleine beetje voorlichting dat minister Bussemaker geeft is misleidend en onjuist. En dat terwijl jongeren nog maar twee dagen hebben om zich aan te melden voor een decentale selectie. Het is te erg verwoorden dat de ministers ook deze jongeren in de kou laten staan. Als de basisbeurs van gaat acht van de tien jongeren meer uren werken naast de studie. Zij gaan er daarbij vanuit dat dit ten kosten gaat van hun studieresultaten. Maria no es tu y tal vez no prefiero que te tan solo Maria. Maria no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 Si me tindes quieres mira mi doce María María no más María María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 Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, María okay, okay, okay, María okay, okay, okay, María, María, María, María, María okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay,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 Around, But I don't hear a sound Just the lonely beating of my heart No other voice can say the words My heart must hear to ever sing again The word you used to whisper low Just the lonely beating of my heart. zomer of winter, altijd weer, zie Sterke Sandvoort, biscoop 15 januari tot en met 21 januari. Annie M.G. Smit, Wiplala, 6 jaar. Zaterdag, zondag, woensdag om half 2. De Pinguins van Madagaskar, ook 6 jaar. 3D in het Nederlands, zaterdag, zondag, woensdag om half 6. Gooie Vrouwen 2, dinsdag tot, en met dinsdag tot en met dinsdag om 7 uur, ook 6 jaar. De Hobby 3, de Battle of the Five Armies. 3D, 12 jaar, donderdag tot en met dinsdag om 21 uur 15 uur. Zandvoort, steunpunt voor heel Zandvoort. Breiklub De Breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid, dat zijn onze motto's. Tijdens deze middag wordt een kopje koffie verzorgd. U hoeft zich niet aan te melden, neem gewoon uw breipennen of haakpennen mee en schuif gezellig aan. Wol en katoen wordt beschikbaar gesteld. De breiwerken en de haakwerken worden verkocht en de netto opbrengst gaat naar een goed doel. U kunt denken aan bijvoorbeeld het tienervakantiekamp, de verwenddag voor ex-kankerpatiënten of de oudere dag. Samen breien is voor jong en oud. Ervaring is niet nodig. De deelname is gratis. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts, een poncho, in de hipste kleuren van uw kleinkind, dat kan allemaal. Flemmingstraat 55 Telefoonnummer 023 5740 355. Ik herhaal 5740 355. En het e-mailadres is info.ookzandvoort.nl.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 Wordt de brisa.